en welkom bij Goolse Kringen van 15 december. Goosje Kringen staat onder redactie van Els van Kembenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Bone en Bernhard Robben. En vanavond is de redactie in handen van Lucie Roodbol en Gerard de Groot. En de technische ondersteuning zoals zo vaak bij Stefan Eikenaar. We hebben drie gasten, Prijzenwinnaars. Het gaat niet zo goed met Irene Wust, die wint geen prijzen meer. Maar andere gorenaren pakken het over. Die hebben wij vanavond. Robert Tink, die heeft de Good Company Award gewonnen. Ja. Nou, wat is dat? Willen wij dan natuurlijk weten, want ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. En Henk Aarts en Vera Brouwer, de Brouwer, sorry, winnaars van de vrijwilligersprijs van de gemeente Goorlen. Daar gaan we het naar de muziek over hebben. Eerst beginnen we met Robert Tink, maar daarvoor beginnen we, zoals altijd, met wat was er in het nieuws in Goorlen. En onze gasten mogen beginnen met wat is opgevallen of niet is opgevallen, wat ze verwacht hadden. Vera? Um, de kermis, dat hij weer terugkomt in het centrum. Want ik kan me nog heel goed herinneren van vroeger dat hij op het Oranjeplein stond. En dat vind ik heel leuk dat dat weer gaat komen als het goed is. Ja, maar hoe gaat hij komen? Ja. Want het Oranjeplein is nog niet de helft van wat het geweest is. Nee, dat klopt, ja. dus daar ben ik benieuwd naar. Ja. En is dat al rond? rond uh, Jawel, het, wel, het was ook ja? niet gekeurd. Ja, ik zag uh, een raadsvoorstel, formeel is het nog niet goedgekeurd als ik het goed ja. gezien heb. Er is nu een formeel voorstel om het goed te keuren. En volgens mij is er een ruime meerderheid in, uh, in de raad voor. En zijn de enigen die nog echt tegen zijn de kermisexploitanten. <laughs> en de bewoners van het centrum is niets gevraagd stond in het raadsvoorstel. Want dat geeft maar onnodige onrust. Ja. En daar moest ik wel mee lachen. Dat ja. klopt. <laughs> ja. Maar jij bent blij dat het terug is. Ja, ik vind het wel leuk. Ja? ja. Maakt het je... Ja, maar wat, wat vind je het leuker dan dat het terug is in het centrum? Oh, nou, ik denk dat het dan misschien toch wel iets gezelliger wordt. Ja, dan nou, net als op het, daar op dat plein is toch iets afgelegen en zo. Uh, misschien meer mensen die er komen. Ja, maar ik denk wel dat, tenminste qua... Uh, activiteiten die er staan, dat het wel eens heel anders uh, kan worden. Je hebt natuurlijk toch veel minder ruimte nu. Ja, dat nu. En als je een paar van die grote evenementen hebt, dan is het eigenlijk alles een beetje vol. Mm -hmm. je ja. de hele Tilburgse weg moeten gebruiken. Ja, of moet een beetje geluiden. dichter op elkaar zetten. Ja, precies. Ja, ja, ik, geloof dat, uh, de... ik geloof dat de, in Frankrijk, hoe heet dat ook alweer, dat hele grote park, uh, Disneyland, ja. Ja. is qua oppervlakte kleiner dan de Efteling hier. Dat klopt. En er komen tien keer zoveel bedoelingen. Ja. Maar wel groter dan het Oranjeplein. Ja. Ja, nog net. Ja. ja, dus de kermis. Ja. Volgens mij gaan we het daar over drie kwart jaar weer over hebben. En dan zeggen we: Nou, we vonden het niks, Oh, we vonden het prachtig. Ja, ja. We zien wel. Nou, mij is opgevallen in ieder geval de, de, de, de reclame in principe rond het glazen huis. Dat dan naar binnenkort weer ga komen. Ja. Toch een heel mooi initiatief. En wij hebben als, als nieuws, en dat is eigenlijk niet echt in de krant geweest, maar in, in het weekend een heel mooi kerstel geopend op het Dorsplein. Dat is een idee van een aantal actieve Hielse mensen. Die hebben een mooie kerstel gemaakt en die is zondag geopend en ingezegend. Een geweldige, ja? bindende, boeiende toespraak van Sjaak Perbe, de Wethouder. En ingezeten. En, uh, een goed, heel mooie kerst. Al. En ik moet erbij zeggen, er staan twee gehoorlijke geiten in. Dus die combinatie is geweldig gezocht. Maar het is weer een verrijking voor Hiel. En dan, ja. daar hebben wij een heel mooie kerst gehouden in gehouden in het gemeenschapshuis, de Leibron. Mm. En dat is ook elke jaren op een rij een heel mooi terugkomende activiteit. En uh, ook echt die zwemmen ja, voor een dorp. Echt wel de, de ja. waarde heeft natuurlijk. Hè. Ja. Dat denk ik wel. Hè. Als we ja. naar onze kerstgroep kijken, het trekt iedere keer mensen. Ja. ja. ja. Ja, en die kerstin ook. Dat treedt er dan een dansgroepje van jeugd en een, een zangkoor en een harmonie. En daar were standjes van de verenigingen en goede ja. doelen. En heel mooie, leuke activiteit die echt uh, ja, een plaatje verdient in de jaaragenda. Ja. ja, leuk. Nou, ik heb voor de rest weinig nieuws. Ik vond het alleen heel erg koud in gol. Ja, <laughs> ja. ja, dat was het enige. Ik, ja, voor Ik ben de afgelopen. Ik ben de afgelopen week een beetje te druk geweest, denk ik, om, uh, om met, uh, echt actief met gehoorlijk te zijn. Alleen die meneer Sperwe dan, uh, ja. van de, die heb ik nog gezien op het gemeentehuis... Die oh. heeft ons die prijs nog uh, naar ja. uitgereikt. De foto gezien. Uh, ja, ja, ja. Nee, maar voor de rest... Uh, ik heb weinig meegemaakt hier, helaas. Ja. Ja. Komt Kom. ja, de het voor jou komen, Lucy. Nou ja, ik is me iets opgevallen... maar ik heb het nu ook met eigen ogen gezien. Ik wist dat die, die, die, die, die, die Turnhoutse baan... dat daar een rotonde komt... Ja. en dat er bomen omgekomen... dat had ik wel gelezen... maar vanochtend moest ik naar Poppel toe... En ik zag het echt, het is helemaal kaal. Ik denk, wat zie ik? Maar ze zijn al helemaal aan het rooien. En flink wat flinke stuk ook, ja, dat moet natuurlijk ook rotonde. Moet natuurlijk flink zijn ruimte hebben. Maar toen dacht ik, wauw, dat zijn nogal wat bomen voor. En waar ons. komt die rotonde dan? Helemaal achteraan bij de. Nee, uh, wat ik gezien heb is, uh, ja, zo halverwege zeg maar de benzinepomp. En, en, en het gewoon centrum. En zo halverwege. Ja. Oké. Okay. Uh, ik, ja, ja. ik denk op zich dat het wel goed is dat daar een rotonde komt. Want de, de, die weg vind ik altijd een nare weg. Ja, ja. En in de buurt van die groentebogen hebben we. Ja, inderdaad. Ook, ja. Ja. Oh, ja. maar het is een heel gat. Ineens zag ik het. Ik denk, oh. Ja, ik zag er een foto van. Ja. En dan denk je toch al gauw van: goh, wel jammer van die bomen. Ja. Ah, ja. En tegelijkertijd, had uh, ik ook de berichtjes rond de ongelukken gezien ja. heb, van mensen die dan het gewoon durven schrijven: van laat die bomen maar staan en zetten we nog wat betonnen palen neer, want dan rijden ze zich gewoon dood. Ga ja, maar eens kijken naar, uh, als je ik, daar die bomenrij afkijkt ja. naar België toe, ja. hoeveel kaarsjes en hoeveel lampjes ik wou er Ik wil net al zeggen, ik vind van, dat. Uh, daar hebben we het nergens meer over natuurlijk. Heel aangrijpend ja, hoor, ik vind dat heel aangrijpend. En, ja, het is ook de... een vervelende, nare weg. Ja. Ik vind het een goede zaak dat ze dat toch echt gaan beveiligen. Want, uh, het mag geen mensenleven kosten. Hè, nee, dat nou, ik denk dat het al genoeg mensenlevens gekost heeft daar. Ja, ja. Dus uh, Dan is het geen slechte zaak, nee. Nee, nee. Maar ik ja. heb nog wel meer, maar jij ja. dus, hebt uh... ook. Nou, we hebben natuurlijk de carnaval. Want er was oh geen jee. carnaval. Er was wel carnaval. Er komt geen carnaval. Er komen geen wagens. Er komen wel wagens. Hoe ze dat afgelopen, daar, zeg, met die wagens? Nou, uh, ze komen. Ze komen. Ze komen. Maar ze krijgen maar een week om ze af te breken. Want 1 maart uh, moet het gebouw ontruimd zijn. Uh, ja, en uh, dat was weer niet goed. Ik ben nou een beetje aan het zeuren over de carnavalsvereniging. Dan denk ik, ja, dit was dus al anderhalf, twee jaar geleden bekend. Uh, dat is een paar keer al opgerekt en nog eens uitgesteld en nog eens uitgesteld. Ja, en nu hebben ze maar een week om een alternatief te vinden. Nee, <laughs> er is geen alternatief te vinden, ben ik bang. Ja. Ja. En dat lijkt me heel lastig. En dat lijstroom zegt, ja, sorry... Uh, ...wij moeten ook op de kleintjes letten... ...dat kan ik me toch heel goed uh, voorstellen... ...die zijn ook niet in de wereld neergezet... ...om een loze ruimte ergens... Uh, ...te laten en maar te laten en te laten... Uh, ...de huurders moeten dat... Uh, ...in feite betalen... Ja. Uh, ...als de carnavalsverenigingen... Geen, uh, weet je, geen, ...geen bijdrage kunnen leveren... ...wat ik me ook goed, goed kan voorstellen... Ja. Dus dat, ...maar dat is een probleem... Ja. Uh, ...dus ik snap eigenlijk niet goed... ...hoe het komt dat je er zo lang over doet... Om tot niks te komen. Misschien is er niks te vinden. Misschien is er wel geen ruimte. Nee. Maar dan moet je dus zeggen. Ja. ja nou het houdt op. Ja. carnaval ja. moet op een andere manier invulling gaan krijgen. Met elkaar. Geen grote wagens meer. Nou, ja, maar dat is, dat is een traditie in Goorland. Ja. Je, je kunt toch niet maar zo zeggen. Van die carnavalsvereniging. Van, nou, uh, het problemen zijn er om opgelost te worden volgens mij. Ja. Uh, Krijg je een bedrijfshal? Ja. En kunnen daar de carnavalswagens in? Wat hebben we nu geregeld? Eentje. <laughs> en die staat er al? <laughs> uh, er, staat een, er staat wel een wagen, maar dat is geen carnavalswagen. Mag er ja. niet mee, mee, aan meedoen in de optocht? Maar carnavalsverenigingen, goed opgelet. Jullie kunnen hier uh, terecht. Kijk naar de website, daar staat de telefoonnummer. Mooi. <laughs> <laughs> nee, zo werk je naar nou. ja. Een oplossing. Uh, dus mensen die een hal hebben, die moeten zeggen... bij ons kan het. Ja. En als die dat niet zeggen en niet willen doen... Ja, dan oh. stopt het. Oh. Uh, het spijt me. Ja. En dan kun je wel zeggen, is het is natuurlijk een traditie, maar het ook niet meer van 30 jaar hoor. Nee. Want begin jaren 80 zijn ze er volgens mij hiermee begonnen. Dan kun je er een, nee, maar een aan. Ik wil toch een pleidooi hebben voor de carnavalsverenigingen. De laatste jaren vind ik de optochten. Er zitten echt hele mooie wagens bij. En het, ik denk dat het ook wel een, een soort. zorgt voor een soort samenhang. Er zitten veel wagens bij voor jongeren. die gemaakt zijn door jongeren. En ik zou het heel erg jammer vinden als dat helemaal zou wegvallen. Want het is. Ik ben. Ja, ik. Ik, ik, ik vind carnavalsoptochten ook leuk. En het, het is, er hangt een leuke sfeer in het dorp. En ik denk ook dat het belangrijk is. Om, uh, en dat je dat niet zomaar van. Ja, geen Halles, sorry, dan gaat het niet door. Ik Beetje vind het toch hoort bij het cultureel nee. erfgoed. Nee, maar uh, wij wonen in het centrum en vroeger starten ze bij ons onder het raam. Uh, en in de beginjaren was het aantal kleine groepen, individuen, veel en veel groter dan het nu is. En dat vond ik veel leuker in de optocht. Dan kwamen er nog een paar wagens langs. Uh, ...en dat had heel veel moeite uh, gekost... ...en ik vind die wagens prima, hoor. begrijp me niet verkeerd... Ja. Voor mij mogen ze er absoluut bij... ...maar ik heb altijd het mooiste na die optocht uh, gevonden... ...dat er al die kleine groepen uh, bij waren... ...die met creativiteit, met heel weinig middelen... ...iets verzonnen hadden om aan de kaak te stellen... ...of mee te roepen of mee bezig te zijn... Uh, ...ja... En daar moet je je dus meer op gaan richten als er maar één ondernemer is die zegt: Bij mij kan een wagen staan. Want dan wordt het dus één wagen. Wordt het heel grappig. Ja! ja, ja. Ja, en, uh... maar carnaval, carnaval is nog steeds voor jong en oud, uh, groot en klein. Dus ik denk, ik ben eigenlijk van mening dat, die, uh, dat, dat wagens ook groot en klein, dat alles door elkaar moet oh, blijven gaan. Ja. Ja. Ja. Dus het ja. moet samen kunnen. Het ja. moet samen kunnen. Ja. En met die wagens, het wordt maanden van een half jaar van tevoren ja. al door mensen iedere avond aan gewerkt. Dat zijn ook belangrijke aspecten. Heel ja, uh, veel mensen vinden ook ja, een die daar een goede ontspanning in. Het wordt van, het, het, het, van ja. Verenigingen en clubs ja. en, en vooral jeugd. Want die, ja. bij ons in de. In onze regio, kijk, eens halve Kamer, zo is er een ja. veel meer als hier. Ja. Bijvoorbeeld de jeugdgroepen die uh, actief zijn, dan snap het gewoon niet. En die paar jeugdgroepen die ja. we hebben, die hadden het afgelopen jaar wel hele ja. mooie wagens. Ja. Uh, ja. Ja. Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Ik ja, zeg wel... alleen, dit punt speelt al een paar jaar. <laughs> ja. En uh, zoveel hallen zijn er in niet. Dus je kunt dat lijstje van enkele tientallen echt een keertje met z'n allen doorgelopen hebben. Om te kijken of er iets te vinden is. En als dat er niet is. Dan houdt het op, of je moet gaan zeggen als gemeente, oké, okay, die 35.000 euro, we gaan dat wel subsidiëren. Wij gaan huren van, eh, van lijststromen, want ik heb begrepen dat het ongeveer die orde van grote kost. En dan moet het dan maar. Ja. Nou, en dat is precies het geld dat de kermis minder op gaat leveren, doordat het naar het centrum kost. Ja. Het, plaatje is rond. het plaatje is rond. Ja, zo ik het zien wel, ja. Ja, en wat ook 35.000 euro kost. Ja. Dat is om beelden die gratis gegeven worden vanuit Canada ja. hier naartoe ja. te ja. krijgen. Ja. Ja, ja. Dat in de John van Bokstel, ja, ik ja. denk dat hij Johan gegeten zal hebben toen hij nog ja. hier woonde Van een van de vele van Bokstels ja. hier in Goorlen. Die is jaren geleden naar Canada uh, geëmigreerd. En is daar een bekend kunstenaar geworden. Ja. Beeldhouwer. En heeft een groep beelden geschonken aan de gemeente Goorlen. En gezegd. Uh, Komt maar ze. maar hier staan ze. Je kunt ze meenemen. Ze ja. zijn gratis eigenlijk. Ja. Het, vervoer, ja. nou, het vervoer blijkt duur te zijn. En er is een commissie kunst en cultuur. En die vindt die beelden niet mooi. <laughs> en die zijn nu boos. Uh, ja. dat, dat hun advies uh, om het niet te doen. Uh, niet is opgevolgd. En dat vind ik eigenlijk een beetje raar. Ik ook. Uh, we hebben maar een handjevol bekende kunstenaars in, uh, ingeorden. Op het gebied van, uh, van beeldhouwwerken En volgens mij hoort hij daarbij. Vooral ook omdat hij in Canada en in Amerika, of zeker in Canada, een gerenommeerde kunstenaar is. Hè. En wat is niet mooi, ja, wat ik ervan gezien heb, vond ik het wel mooi. Ik zag al een plek ergens. Ik denk, oh, dat kunnen ze daar mooi in het centrum van. Nee, dat kan niet. dat kan de kermis niet staan. Maar, maar in, in dat, dat... Die kan toch op die hoek daar komen op hoek, staan. Ja. Volgens mij kun je die daar heel goed in. Die kun je heel kan je goed hebben. Het is hartstikke mooi. En het is een. een Hoeveel beelden gaat het dan? Negen. Het is een, een negen. Het Volgende. zijn dansende figuren wat ik ervan gezien heb. Heel leuk. Dus, oh, dus van... ik denk dat je in de praktijk wel de hele radiostudio uh, nodig hebt. Negen beelden van ik denk, dat die, dat... die 35.000 euro gaan kosten ja. om te vervoeren. Ja. Ja. Nou, volgens mij is dat heel hoog schat hoor. Ja. Ik denk dat, dat ik er een ander bedrijfje bij ga beginnen. Want... Ja. Ja. En de kunstcommissie die vond de vormgeving. Ik heb er ja. te weinig eigen tijd. Ja. Ja. Dus dat als je een ja. prachtig beeld maakt. Maar het is... Uh, uh, Zeg maar, ...het is niet eigen tijds genoeg... ...dan kan dat niet meer... ...ik, ik, kan, ja, ik kan hier... Uh, ...ik ben sprakeloos. Ja. ja, we kunnen over blijven discussiëren... Ja, denk ik, ja. ...over kunst. Dus, en de ene vindt het leuk en ja. de andere vindt er niks aan. En dan ja. kost een plaatje. Ja. ja, en dan moet iemand de knoop doorhakken. Ja. En in dit geval is dat het gemeentebestuur. Ja. Want die gaat ja. over de centen... ...en die heeft gezegd, we hebben een adviescommissie. En het kenmerk van een adviescommissie is dat je adviseert. Ja. En dat dat niet altijd wordt overgenomen... En dat je nou zegt, dat had wel eleganter kunnen gaan, dat kan ik me allemaal voorstellen. Maar dat je zegt van uh, een bekende Goosse kunstenaar, nou dat hoort je niet je het thuis hoor. Zet het maar de riel. Ja, ik wou net zeggen. is een grapje. Dit. <laughs> ja, dat, ja, dat vond ik eerlijk gezegd raar. Ik ja, ja. ja, kan me een beetje voorstellen Een de discussie. Ja. Zullen wij eens, uh, nee, jij had nog een slootie. Nee, nee, ik heb oh. niks. Ik ben, ik ben al geweest. Uh, Mooi. Ik zou aanvullen, ja. maar wij zijn het met elkaar eens. Ja. Jammer, wat betreft die ja. kunstcommissie. <laughs> Eerste item. likkes Of liks. Liks, ja. liks? liks. Want ik neem aan dat het van de naam van je vrouw afkomt, Angelique. Ja, de uh, is ook <laughs> op de kermis ontmoet 25 jaar geleden. Op het klein, uh, dus uh, balletjes bijna rond, oh. zullen we maar zeggen. <laughs> maar... Jullie hebben een prijs gewonnen. Ja. En niet zomaar een prijs, een landelijke prijs. Ja, Een landelijke award, uh, zoals dat heet. Uh, om uh, dat jullie een mooi voorbeeld zijn van sociaal en duurzaam ondernemerschap. En dat dacht ik, daar wil ik meer van weten. Nou, bak... Kun je dat eens uitleggen? Wat we daar precies onder moeten verstaan? En wat jullie als bedrijf nu precies doen? Vergeleken ja. met een jaar of tien geleden. Of volgens ja. mij is er bij jullie ook heel veel veranderd. Um, ik denk dat ons bedrijf, Leaks Facilitaire diensten dat dat een bedrijf is wat continu verandert. Ik denk dat je in deze economie, in de huidige markt, als je vasthoudt aan een vast concept. Ik heb een winkel ingehoorlen. En de mensen moeten komen, want ik heb mooie producten. Ik denk dat dat een achterhaald concept is. Ik denk dat je als onderneming, als ondernemer, als ondernemers, moet denken. Uh, waar, waar, uh, waar liggen de kansen? Waar liggen de mogelijkheden? En als dat verschuift, als je andere dingen in de markt uh, ontdekt... Die, uh, of waar meer, meer aan kunt verdienen... of waar, waar, uh, waar meer kansen liggen... waar meer toekomstmogelijkheden liggen... Ja, dan moet je daarop inspelen. En dan moet je soms zeggen tegen de ouder... Uh, tegen het werk wat je deed... Nou, daar stop ik mee, dat verkoop ik... en ik ga verder met het nieuw deel. Als we hier over tien jaar zitten zou ik ook niet, nog niet kunnen vertellen of we dit bedrijf nog hebben. Maar misschien is Leaks een heel ander bedrijf. Waarom niet? Maar wat doet Leaks ja. op dit moment? Leaks uh, is een bedrijf, is een onderneming met ongeveer 25 medewerkers. Die probeert een beetje low profile te werken. Kop onder het maaiveld zoals wij dat noemen. Uh, we hebben een schoonmaakbedrijf. Uh, daar werken 18, 17, 18 dames uh, bij de Laat ik het ja, zo zeggen, bij de betere, uh, bij de betere klanten. Dus, uh, wij maken geen grote fabriekshallen schoon elke dag. Uh, maar bijvoorbeeld uh, de Witte Duinen. Uh, en dat soort projecten, de Witte Duinen hier in Goorlen... Nou, dat moet ook uh, onderhouden worden. Zo zijn er heel veel meer van dat soort projecten. Daar houden we ons mee bezig. Dat is één. En twee uh, verzorgen wij voor een, uh, voor een aantal financiële instellingen in, in Nederland... De grote, de grote spelers in de markt, daar verzorgt uh, ons bedrijf alle ontruimingen voor. Dus als, dat, uh, als, bij mensen, als het bij mensen helemaal misgaat, het gaat ook echt helemaal mis, ja, dan zijn wij de laatste stap. Ik zeg meestal als ik binnenkom, dan is het klaar. Dat is zo, dat lijkt me pittig. Na 600, uh, 600 ontruimingen uh, wordt dat minder. Maar ja. bij, ik sta nog of regelmatig. Ik sta nou eens een keer met tranen in mijn ogen. Ja, ja dat gebeurt. Ja. Het gebeurt aan de andere kant ook wel eens dat de mensen met de tranen in de ogen staan. En als ik daarna de woning ontruim, dat ik denk: van Nou, jullie hoeven geen traantje te laten. Dus, okay. Maar ik zeg vaak: van nou, we hebben, Ik denk dat ik alles al gezien heb. Maar dat is nog steeds niet zo. Ik kom elke week sta ik voor nieuwe verrassingen, nieuwe dingen die ik aantref. Ja. Uh, ik sta nog iedere week wel een keer, een keer perplex. Want even om daar uh, een goed beeld van te krijgen... de deurwaren komt binnen, jullie komen erachteraan... want het wordt ja. gewoon afgesloten. Ja. Uh, dus de sleutels worden overgedragen... en uh, jullie ruimen alles op. En dat opruimen... Dan probeert de gerechtsdeurwaarder ook nog een patiënt aan te verdienen. Doordat de spullen die waarde hebben bewaard blijven of nee, niet? Nee, nee, nee. In, in, in ons geval is het vaak anders. Wij werken niet uh, voor, voor echt voor deurwaarders. Uh, die zijn soms wel eens in het spel. Wat uh, op dit moment misschien door de vergrijzing een beetje wat vaker voorkomt. Is dat wij uh, met Effenaren werken. Effenaren is notaris. Uh, die, die verzorgt een nalatenschap. En de nalatenschap uh, die staat daar. Die wordt vaak verworpen. Uh, en dan is het de taak aan ons om samen met de VF naar te kijken: van nou, okay. wat kunnen we, hier, kunnen we hiermee doen? Maar ook vaak genoeg komt het voor dat er, uh, dat er nog mensen wonen. Ja, dat is, uh, dat is de meest, zijn de, meeste, de meest lastige, de meest tricky. Uh, dat uh, lijkt tricky me heftig. Ja, dat is dat ook heftig. heftig. Ja, dat is ook heftig. En ik denk ook dat uh, het van belang is in, in, ons in, in dit soort werkzaamheden dat het van. Ja, Onschalbare waarde is, is dat, dat, wij, dat wij dat op een bepaalde manier uitvoeren, op een sociale manier. En dat mijn vrouw, uh, Angelique, daar een hele belangrijke rol uh, in sommige projecten in speelt. Want dan krijg je een vrouw-vrouw situatie. Eh, dat gebeurt ook regelmatig. Ja. Um, wij, wij, ik heb in 600 ontruimingen, ik geloof twee keer, uh, een vorm van agressie meegemaakt. En voor de rest nog nooit. Dus, ik wil dat zeggen, de manier waarop jullie de mensen ja. benaderen. De, van onderaf. De, van onderaf. Ja, wij benaderen van onderaf. We gaan, de enige regel die ik altijd heb, is dat ik niet wegga voordat het klaar is. Ja. Maar hoe we dat gaan oplossen, dat gaan we dan samen doen. Ja. En okay. ik, wij helpen ze, met, we helpen ze met alles. Als ze wensen hebben, als ze zaken ergens anders willen opgeslagen hebben. Als ze uh, niet meer weten hoe het zit. Uh, als ze hulp nodig hebben, of psychische hulp. Of wat, we, we proberen alles voor ze te regelen. Ik heb maar één lijn onder de streep en dat is dat ik niet wegga ga voordat ik klaar ben. Maar de rest... Je opdrachtgevers zijn zakelijke instellingen, ja. maar je krijgt met mensen te maken. Ik had het erover uh, erfenissen. Nou, dat lijkt mij relatief simpel. Dat is een erfenis hmm. uh, waar de hypotheek groter is uh, dan de verkoopwaarde van het pand. Uh, dus laten we zitten emotioneel kan dat zijn omdat een aantal spullen uh, achterblijven die je graag gaat willen hebben, dat lukt niet. Ja. De andere gevallen waar je het over hebt zijn denk ik vaak huuruitzettingen of hypotheekachterstanden ja. van mensen die daar wonen. Kun je daar iets meer over zeggen van wat voor soort mensen je dan uh, uh, niet, tegenover, ja, ja, ja. tegenover een je krijgt ja. uh, waar je mee te maken krijgt? Ja. Ja, wij werken niet voor huur, uh, we werken niet voor lijststromen uh, dus Niet buur, voor uh, of zo hoor dat. Nee, uh, we werken wel voor lijststromen. Maar dat is gewoon een uh, facilitaire klant van ons. schoon. Uh, wij maken daar keurig schoon, schoon. Al jaren hier ja, ja. op de brede school in Goorlen. Uh, maar we werken echt voor financiële instellingen. Dus uh, de, de hypotheekverstrekkers. Uh, ja. Ja. Noem maar op. Die, dat zijn onze opdrachtgevers. En uh, waar we meeste mee te maken krijgen. Ja, dat, uh, ja, dat zijn gewoon, het gebeurt niet zoveel dat er mensen er nog wonen. Uh, wat u net al aangaf. Met de VF Meestal is het van, nou, de, de, de restschuld is groter. Maar dan nog in dit soort gevallen, als wij, als wij daar aankomen bij een woning, je weet niet wat je aan gaat treffen. En het, het punt is, wij zijn een, een schakel geworden tussen een financiële instellingen. Die hebben, die hebben een belang. De notaris, die heeft, een, of een vereffenaar in dit geval, die heeft een belang. En wij staan er precies tussen. En de, de bank zegt, Robert, A. De vereffenaar zegt, B. En ik moet kijken, van hoe, kunnen we dat nou, uh, hoe kan ik iedereen tevreden houden? Uh, voor de banken, uh, voor die, voor de, hè, daar werken we al jaren voor, dat loopt perfect. Maar het is wel dat ik elke keer hetzelfde verhaal moet gaan houden bij de VF'enaar. Want er is een VF'enaar goede, een goede, een vertrouwt je nooit. Dat is uh, hela, helaas, een notaris die zal altijd ja. denken van, wat als? En die vraag ja. krijg ik ook elke keer, hè? wat als jullie dit vinden? Of wat als jullie dat nog vinden? Hm. Nou, en dan moeten wij dan onze antwoord op gaan geven. En we vinden nog wel eens wat. U wilt spullen die in de woning zijn achtergebleven, die nog wel van waarde zijn? Uh, ja, we, pas geleden nog in Roosendaal, ik denk een, een, een stapel kisten van een meter hoog, helemaal gevuld met gouden munten. Hey. Ja, ja, ja, ja, dat vinden we wel. En dat, dat, is dat, is, dat is niet gezien? Dat, is, dat, dat is... is niet gezien. Dat kan ook niet altijd gezien worden. Dus uh, uit een, een, een, een, woning, een woning een paar jaar geleden daar ben ik aan het ontruimen. En uh, ook na een overlijden. En ik trek daar de, de, de zolder, trek ik daar de kisten eruit. Die zijn zwaar. En, en uh, die waren heel erg zwaar. En daar zaten drie overleden mensen in. Dus, dus we, maar, ja. Jij wil een mooie uitzending. Krijg je ja, wel mooie... ik... Uh... Dit, is, dit is het verhaal. <laughs> ja. Dit is het verhaal. Tenwijl en uitzending komen we niet aan doen. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dit... Goeiedag. Uh, ja. Maar, je dacht, nee. maar dus, dat, dus... Dat, dat, dat... Heftig. Ja. Dat is heftig. Dat ja. is, is heel heftig, maar ik heb het mooiste vak van de wereld. <laughs> maar wat betekent dat voor je personeel als je zoiets ja. eh, Veel... tegenaan lopen? Nou, eh, kijk, ik ben 49, ik zeg altijd van, ik ben een grote stoere jongen en ik kan de hele wereld aan. Dat zeg ik nog steeds. Maar intussen heb ik wel geleerd dat in dit soort gevallen, eh, want de politie komt erbij, en je maakt van, ja. dat is een heel ritueel. Uh, maar dan praat je toch wel eens een paar uurtjes een slachtoffer, slachtofferhulp achteraf. Dat maar. denk ik ja. wel, ja. Als je denkt een kast op <kwijnt> te ruimen en je vindt drie lijken. Ja, hè? dat gebeurt. En Heb... alles wat er tussenin zit, vinden we ja, Niet elke week hoop ik. Nee, nee. nee maar dit zijn de excessen, maar je vindt ze wel. Hebben jullie ook wel eens te maken met mensen, dat zie je wel eens, die zo ontzettend vervuild zijn, die in zo'n groot sociaal isolement zitten, dat die ook hulp hebben in het schoonmaken, in het, het, het ruimen? Of is dat jullie afdeling helemaal niet? Ja, dat is exact wel onze afdeling. Ja. Bij, uh, ik nodig je uit om een keer mee te gaan. Ja, ik... uh, maar we, mijn vrouw en ik zijn vanmiddag naar een woning hier in de buurt geweest. Ja, en dan ben, uh, echt een half uurtje rijden. Die gaan we woensdag ontruimen. Uh, daar, daar vind je daar het, drie zeecontainers aan afval in een woning. En je kunt niet eens meer ademen in die woning. Van de, de, de, dus de lucht die wordt afgesneden. De, de, ja. Daar hebben tientallen katten nog in die woning gezeten. Nou, ik weet niet of jullie weten wat katten kunnen ademen ja, in een woning. ik heb één kat. En die als je maal al een, drie, dag, een jaar. <lacht> dag de bak ja. niet nou, schoonmaakt. Ja, nou, dat, ja. dat zijn dus de dingen. Ja, ja. ja wij... Uh, Pas geleden een woning gedaan. Die wilden we een deur openmaken van de slaapkamer. Die ging naar binnen open. Ging niet. We hebben het ruidje erboven uitgeslagen. En dat lag precies tot het draadje vol met smerige luiers. Mensen die jarenlang met de kinderen naar de luiers in hebben gegooid. Dus. Ja. Je hebt daar ook een televisieprogramma van. En ja, iedere keer ooit. kijk ik met verbazing. Ja, nou en ook... Waarom doen mensen dit? Heb je het enige idee? Wat, wat, wat ja, zit daarachter? Nou, uh, ik denk... Het is, het is bij de meeste mensen een struisvogelpolitiek. Eh, op een gegeven moment... Die mensen zitten in een het isolement. Groeit het, het, het groeit ze boven het hoofd. En dan kom ik gelijk weer op dat stukje sociale terug. Ja. Nou, nou kan ik het balletje rondmaken. Je ziet dat die mensen... Die lopen in een rondje in de kamer. Die weet ik niet meer. Die moet je neerzetten. Wat gaan we nu doen? Die mensen moet je ondersteunen. Die moet je helpen. Ja. En het staat niet in mijn takenpakket. Laat ik dat duidelijk stellen. Die ik meekrijg van mijn opdrachtgever... Maar het is wel van wezenlijk belang dat dat gebeurt. En ik denk, als je dan vraagt, van wat betekent die prijs? Dit is hetgeen wat die prijs betekent, om onderscheidend bezig te zijn. Ik vind het razend knappe. En, en, en, en um, volg je die... Ja, volgen niet in die zin. Uh, merk je ook wel dat als je die huizen... Leert, en mensen zijn, krijgen ze een beetje begeleiding. En dat ze dan toch opgelucht zijn en blij zijn. Of? Op, opgelucht, uh, blij. Meestal uh, is dat pas na een maand of zo. Hè? Dan krijg je ze ja. vaak van de gemeente uh, een noodopvang of iets dergelijks. En dan hoor je achteraf wel eens van... Nou, ik ben blij dat het achter de rug is. Ja. Uh, op het moment dat die mensen die deur... Uh, van de week waar ik dan gisteren of vandaag nog ben geweest... die, uh, die mensen die hebben nu vanmorgen de deur achter zich dichtgetrokken... en die zeiden van, ik ben er nu vanaf. Uh, ik vind het verschrikkelijk voor jullie dat jullie het moeten opruimen... en dan lachen we lachen onze schouders op, Joh, dat is ons werk, maak je niet druk... ga nou aan je nieuwe leven beginnen. Ja. Geef mij de sleutels van het oude leven, maar dan ga ik daarmee verder. Mm. En dan zorg ik ervoor dat die woning zo goed mogelijk... en zo netjes mogelijk, en zo, dat die de markt in kan... ...dan heeft mijn, uh, mijn opdrachtgever heeft daar ook voordeel bij. Ik heb er voordeel bij, want ik, ik, ik heb mijn mensen aan het werk... ...en ik verdien er centen aan en die mensen zijn blij. Wat willen we nog meer? Ja. Ja, ik zag ook, uh, tenminste, zo begreep ik dat uh, van jullie website... ...dat jullie ook aan het proberen zijn samen met uh, de hypotheekbank... ...om dat wat naar voren te trekken. Dat je niet wacht tot uh, het, het reddeloos is geworden... Ja. Maar bijvoorbeeld dat ook door een schoonmaakbeurt... Ja, ...jullie het leefplezier van de mensen die erin zitten kunnen vergroten. Ja, dat de kans om die woning te verkopen. Ja? Dat is eigenlijk uh, heel commercieel gezien, gezegd... Uh, ...ik vind het vervelend voor die mensen... ...maar het leefplezier, uh, daar ben ik niet voor. Daar moeten ze eigenlijk een beetje zelf voor zorgen. Mijn primaire taak is, hoe kan ik een woning... ...tegen de laagst mogelijke kosten voor mijn opdrachtgever... ...zo maximaal mogelijk weer in de verkoop krijgen? Dat is eigenlijk hm. mijn primaire opdracht. En daar, en daar hou ik me mee bezig. En dat, dat, dat sociale gedeelte wat daar, wat, waar we het nu net over hebben, dat is iets wat gewoon dat groeit. Het komt ook niet elke keer voor. Hè? We, we treffen ja. lang niet altijd mensen aan. Maar als je, die, als je dat soms ziet zitten, en dan krap je jezelf dan eens drie keer uh, ja. achter je oren. En dan, dan ga je toch een heel ander plan opstellen. En dat wordt ook overlegd met de opdrachtgever. Van, wij gaan dit nu... We worden wel eens gebeld op vrijdagmiddag. Uh, Robert, nu naar Zaandam. Jongens, het is half vijf, ja. Maar we gaan nu. Nou, dan gaat het hele circus ingepakt worden. En dan vertrekken we met z'n allen naar Zaandam. En ook in zo'n verhaal, uh, wij zeggen altijd, we komen niet terug voordat het klaar is. En voor onze opdrachtgevers is dat weer van, nou, we sturen Robert. We weten dat het goed komt. En ze zijn er vanaf. En waarom die urgentie dan dat het per se nu vrijdag om half vijf uh, is. Zit... Als een woning verkocht moet worden. Oh, oké. Okay. Ja. Er wordt ja. een woning verkocht, die, wordt die staat bij de makelaar, ja. die wordt gepasseerd. Die, de koper gaat nog kijken bij die woning mm -hmm. en die komt binnen in die woning. En daar staat nog 100 kupe aan huisraad of 80 kupe aan afval. Ja. Ja. Ja. En dan zegt de koper, ja, maar dat heb ik, dat... Zo, niet, dat ja. heb ik zo niet gewild. Ik ja. wil een lege woning, vrij van, uh, ja. Vrij van goederen. Ja. Dan krijgt, dan krijgt de, de verkopende partij krijgt dan nog zeven werkdagen de tijd om het op te leveren volgens ja. afspraak. Als, als dat niet lukt, kost het, uh, kost het de verkoper 10% van de waarde van de woning. Ja, dan wil je wel. Ja. Laat ja. Maar, let maar eens op of ze dan bellen. Maar dan bellen ze wel. Ja. Nou, en wij zeggen tegen onze partijen, tegen onze opdrachtgevers... Als jullie bellen, wat er ook gebeurt, er is geen discussie. Wij gaan. Ik heb toch een machtig vakken. Nou, het lijkt me op zich... Ruimen lijkt me... Want ik doe het ook graag bij vriendinnen, bij anderen. Ja, ben je uh, Nou, ja, doe ik ook, ja. Nee. ja nee, ik ben heel... Niet, net, maar ik, ik hou van opgeruimd. Ja. En het ruimen op zich, het sorteren, het heeft iets. Ja. Dat geloof mooi, hè? ik. Dat en je geloof ziet ik met ik wel, ja. En, en, en ik, ja, En ook sowieso het snuffelen. In, tuss, ik ben ook gek op kringloopwinkels. Het snuffelen tussen de dingen. Dus ik, het leuke daarvan lijkt me. Van als je in zo'n huis komt. Wat, wat tref ik eraan? En wat kom ik tegen? Nou, Dat is mooi dat u dat zegt. Want die ja. kringloopwinkels. Ja? Dat is nou hetgeen waar onze ja? spullen heen gaan. Ja, oké. Okay. Nou, ik kom er graag. Dus, <lacht> <lacht> want We <wat, wat>, <kwijnt> komen regelmatig spullen tegen. Waarvan we zeggen. Van, wat moeten er we ermee? Dit is veel te mooi om weg te gooien. Ja. Uh, ik heb, ik heb een hele opgeruimde vrouw en dat wil ik graag zo ja, houden. Ja. En zo is mijn huis ook. Ja, ja. Dus de, bij ons komt er niets binnen. Uh, dus wat doen we dan? Dan zorgen we dat er uh, iemand van de, van, de, van de kringloop komt. Of, uh, en die vragen van, nou, er staan hier mooie spullen. Zullen we die nu toe komen brengen? Nou, dan pakken we een vrachtwagen en die brengen we hier naar de kringloop. En daar loopt u dan weer in te snuffelen. Dus ja, dan, ja, maar daar het, het ruimen op zich. hoe dat, ja. dat, dat, dat, dat, dat te... werkt dat technisch dan? Zijn ja. die spullen dan van jullie of zijn die van de vereffenaar? Spullen blijven van de vereffenaar. Totdat de vereffenaar zegt er zit geen winst meer in. Die kan er geen winst uithalen. En dat is eigenlijk bijna altijd zo. Ja, ja. En die ja, ja. zeggen dan van nou Robert. Nu uh, heb je een bedrag en uh, je uh, doet het maar voor. Ja. Uh, nee, die zeggen zorg, geef de spullen een goed... Uh, Kijk maar wat je ermee doet. Nou, in het begin was dat, was dat nou, alles in de container. Maar dat is later steeds meer gaan groeien. Want waarom zou ik dat in de container gaan gooien? Het is gewoon zon. En misschien kunnen we andere mensen daarmee helpen. Nou, en daar is dat uit. Ja. Nou, en, dan, ja. en op die manier, of de plaatselijke kringloop. Want, het, want ik ga niet een vrachtwagen naar Zaandam sturen. Om voor hier de kringloop op te gaan halen. Nee, nee, nee. Maar als ja. het bijvoorbeeld in Brabant is. Ja, dan, laten we de kring, dan huur ik wel een vrachtwagen. Nou, dan gaat hij vol. En dan gaat dan naar de kringloop toe. zijn ze daar weer gelukkig. Ja. Een spannetje rond. Even de, want Bij jullie prijs stond ook dat dat mede is door de samenwerking met de gemeente. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Van, uh, want ik ja. vond dat een wat onduidelijke passage, al ik heel eerlijk ben. Ja, natuurlijk kan ik er iets over vertellen. Als ondernemer, uh, en dan praat ik over een jaar, vier, vijf geleden. Uh, als, je wat wil, als je wilt uitbreiden, als je het op een gegeven moment lastig krijgt, omdat je, uh, iedereen zat in een crisis. We hadden een jaar, vijf, zes geleden, uh, was die markt eigenlijk net goed en wel aangeboord. Dan wil je op een gegeven moment uh, daar verder mee. Maar dezelfde, uh, dezelfde mensen als die, die, die, mij die me nu al die opdrachten geven... Ja, die, daar hoef je niet meer bij terecht te komen. Je komt niet meer bij, de, bij, bij een uh, financiële instelling terecht... Om een, uh, om een bedrijfskrediet te gaan halen. Dat is schier onmogelijk. Dat hadden we toch heel hard nodig op een bepaald moment. En uh, ik heb toen uh, het OKB ingeschakeld. Dat is het ondernemersklankbord. Ondernemersklankbord is een, uh, is een uh, stichting... Die uh, 300, uh, 300 mensen heeft uh, vrijwilligers. Die, dat zijn al, stuk voor stuk uh, zware jongens uit de, uit de markt. Die gestopt zijn met hun eigen vak. Uh, ik heb uh, Ad Swinkels al jaren. Ad Swinkels is de oud-AVN. Uh, nou, oud Oh, ik dacht, dat waren ja maar... Nee, dat, maar nee, nee, als winkels. nee. Als, als winkels uh, is de oud, uh, oud man van de, de ABN AMRO. En die, die, die, die had daar zijn eigen kantoren. En die is gestopt met werk uiteindelijk, de pensioen. En die adviseert mij nu al drie jaar. De ondernemersklankbord kwam met het idee van... Nou, Robert, we gaan eens naar de gemeente toe. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. En de gemeente, die uh, hebben ons via het IMK... het uh, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijven... die hebben ons bedrijf getoetst. Van, zijn jullie dat wel waard... Is het bedrijf het wel waard? Wat moet er verbeterd worden binnen jullie bedrijf? En eigenlijk hebben we die, die adviezen. Die heeft het IMK. Bill Hoeks heeft daar een rapport van gemaakt. En die adviezen zijn we eigenlijk behoorlijk goed gaan opvolgen. En het IMK heeft dat in het oog gehouden. En die zien in één keer uh, de resultaten van, uh, van een, een, een relatief klein krediet. Daar zien ze in één keer van alles mee gebeuren. En ja, dan, dan, dan, dan hmm. uiteindelijk dan, dan loopt het. Dus ja, we zijn eigenlijk de gemeente Goorle, Tilburg. En uh, een aantal mensen die daar werken zijn we daar heel dankbaar voor. Dat ze toen in ons geloofd hebben. En hiermee is het uh, eigenlijk helemaal gaan lopen. Want well, ik zag ook dat dat doorwerkt op jullie personeelsbeleid. Ja. In, in de sfeer van dat je ook mensen aanneemt waar nu heel veel landelijke discussie over is. En moeten mensen met een beperking aangenomen worden. En zo te zien hebben jullie dat al gedaan. Uh, nou, de enige met een beperking dat ben ik zelf denk ik wel. Ja. Uh, <laughs> uh, nou. Mensen met een, uh, met een beperking aannemen zou ik heel graag willen. We zijn op dit moment wel met een sollicitante bezig uh, die, dit, de, die doof is. En we kijken of we daar iets mee, uh, mee, mee kunnen. Uh, verstandelijke beperking binnen onze onderneming is, zal heel moeilijk worden. Maar wat we wel uh, gedaan hebben, um, via de gemeente Tilburg uh, kwamen, uh, hebben we gesprekken gehad over webplaatsen, werkervaringsplaatsen. Dat zijn dames die uh, thuis zitten, die uh, niet meer werken en er wordt op een gegeven moment is de vraag gekomen, Robert, kunnen jullie daar iets mee? Kunnen jullie het observeren? Kunnen jullie eens trainen? Kunnen jullie eens kijken of de dames willen werken? En hebben jullie er eventueel plaatsen voor? Nou, welkom, nog steeds, iedere dag. Want ik heb voor goede mensen, die, voor echt goede mensen die echt willen werken, heb ik altijd wel plaats. En anders weet ik er wel een plaats voor. Dus en zo is dat, dat gegooid. Nou... Als we de busjes van Lieks hier rijden, dan weten we nu meer wat erachter zit en waar ze stoppen. Precies. Dat we dan meten, maar niet bij ons voor de deur kunnen staan. Oh, niet. Oh, niet. Volgens mij kunt, kunt u ook spannende boeken schrijven achter, ja. later. Uh. Mijn, vrouw, mijn vrouw heeft, uh, ik weet niet of ze mee kon luisteren, want ze wist niet of ze de frequentie kon vinden. Maar mijn vrouw die, die roept al jaren dat ik een, een heel spannend boek moet schrijven hierover. Dat denk ik ook, ja. En, uh, ja, dat, dat gaat er nog wel een keer van komen. Ja, ja. Als zover is, zal ik het boek komen promoten hier. Ja, afgesproken? graag. Afgesproken. Gaan we naar de muziek? Het wordt weer Kerstmis binnenkort. Dus ik heb een stukje van Hendel, de Messiah, het koor, halleluja. Want ik zag dat vorige week bij de Wereld Draai Door. Dat ze de meer eigentijdse opname gedaan hebben. Dit is nog een hele oude van het Kruidvat, om precies te zijn. Daar gaat-ie! We zijn in de kerstsfeer. En wat doen mensen met kerstmis als vrijwilliger van alles? Dus daar gaan we het over hebben. Maar ik wou nog wel even beginnen met de prijs van een winnaar die er niet is. Bernard Robben. Want dat is één van onze mederedacteuren. En wat die jongen allemaal doet, daar word ik zo moe van als ik dat, eh, dat lees. Dus ik vind dat we hem nog wel even mogen feliciteren vanaf eh, deze plek. En dan gaan we verder met twee andere prijswinnaars in het leeftijdspectrum aan de twee uiterste kanten. De luisteraars zien het niet, maar de ene is een tikkeltje grijzer... en de andere zag ik in de krant staan, is 18 jaar. Ja. Dus dat is volgens mij de jongste prijswinnaar... Uh, in ieder geval van, uh, van deze editie, maar ook van de afgelopen. En die kwam volgens mij heel nerveus binnen van... ik heb gewonnen, ik heb gewonnen, wat is me overkomen? En dan moet ik ook nog voor de radio. Ja, dat klopt. Dus kun je, om met jou te beginnen, iets meer vertellen van... Het soort vrijwilligersactiviteit uh, dat je doet. En uh, hoe het eigenlijk zo gekomen is. Uh, hoe het zo gekomen is. Um, in 2010. Toen zat ik in de derde klas van de Jozef Mavo. Moest ik een maatschappelijke stage gaan uitzoeken. En ik wist eigenlijk niet precies wat ik moest gaan doen. Toen ben ik met mijn buurvrouw gaan praten. En die had gezegd. Bij ons achter in de haspool. Uh, daar wordt een handicap sport gedaan. En we hadden... Uh, uh, die kinderen ook vroeger gedaan en misschien zoeken ze daar nog iemand en uh, toevallig uh, kende mijn vader uh, daarvan ook iemand uh, waarvan de dochter daar sportte dus uh, zijn we met hun daar naartoe gegaan en zo ben ik er eigenlijk bij gekomen, als stage en ik heb het eigenlijk zo leuk gehad dat ik er eigenlijk ben gebleven. <laughs> Ja, en nu doe ik het elke dinsdag En gehandicapten sport, waar help je in? Wat doe je? Um, ze doen eigenlijk wel van alles. Ja? Uh, ze doen uh, shoelen. Dat zijn uh, wel een shoelbakken. Maar er zit een elastiek uh, aan de voorkant aan dat ze met hun handen uh, de shoelstenen naar voren kunnen uh, doen. En dan helpen wij ze mee met het terugbrengen uh, en uh, het tellen. Dan doen we met uh, een. Uh, Aantal tafeltennissen uh, doen ze. Uh -huh. Dat gaat met zo'n apparaatje die je bij tennis ook hebt, en dan kunnen ze uh, zo slaan. Er um, liggen mensen op het luchtkussen, en die doen met ballen overgooien, badminton, dachten, wel veel van alles. Ja wat eerst lijkt me wel mooi, katapultesjouwen. Zou dat ja. nou voor mij zijn, ik zou niet de hele kamer doorschieten hoor. Ja, dat gebeurt ook al, dat nee, de deze sjouwsteen ook in de sjouwbak ligt. Ja, ja, dat klopt. Ja. Maar hoe groot is die, die groep dan? Um, ik denk dat wij met, ik weet het niet precies aan hoofd... Ik denk wel met 15 sporters zitten. En dan ook vrijwilligers. Maar is dat, want ik kan me voorstellen dat de ene kant... Ik bedoel, je bent nog heel jong toch best zwaar is om met mensen met een dergelijke handicap... om dat allemaal te moeten doen. En tegelijkertijd, als je er elke week bij bent... is natuurlijk ook gewoon... De, je bouwt een band op. Uh, want ze zijn jongeren of ouderen? Ouderen, ouderen. wel wat ouderen, ja. ja. Nou ja, ik heb ook voor het vak gekozen... want ik studeer voor verpleegkunde. En uh, daar was ik eigenlijk toen al op de middelbare school mee bezig. Mm -hmm. En uh, mijn oma leest voor op het verpleeghuis... En ook voor een paar die daar sporten En uh, daar ging ik wel eens mee naartoe. En uh, ja, ik heb altijd wel echt gedacht, ik wil iets in de zorg doen. Ik wist eigenlijk nog niet wat. Ik vond het in het begin ook wel heel erg uh, wennen. Maar dat is eigenlijk wel overal waar je komt. Maar ja, je bouwt zo'n band op met die mensen. En ze, uh, je krijgt er zoveel voor terug, dat het uiteindelijk allemaal niet moeilijk meer is. Nee, het is echt heel leuk. Ja. Ben jij de enige jongere of zijn er meer mensen van jouw um, leeftijd? die uh... Tot uh, voor kort was ik de jongste. Ja? Maar nu lopen er uh, twee andere meisjes maatschappelijke stage. Ja. En die begeleid jij? Een beetje. Een beetje? Ja. Ik ken er eentje van. Dat is de vriendin van mijn zusje. Die is eigenlijk een beetje door mij zo bijgekomen. Oh, oké. Okay. Dus dat wel dichtbij. Ja, maar ik, ja, ik laat het ook wel een beetje... Want het is voor hun een stage. En ik doe gewoon mijn eigen dingen daar. Ja. Een maatschappelijke stage. Ik dacht dat die weer afgeschaft zouden worden. Is dat nou weer niet gebeurd? Nee, ik, ja, ja, ik ben al een paar maanden niet meer in het onderwijs. Uh, daar is ontzettend veel uh, tegen geprotesteerd. Want van maatschappelijke ja. stages leren ze natuurlijk ontzettend veel. Je kan nog zulke ja. goede lessen hebben. Maar met, met, met stages, daar worden ze geconfronteerd met de werkelijkheid. Oh, nee. Maar ik, ja, nou, het is, het is zo'n bezuinigingsmaatregel. Ja. die. Maar of die er echt door is, ja die school, wilde. ik werkte toch niet. Want dan zagen ze het belang van de maatschappelijke stages wel degelijk in. Ja, dat is natuurlijk een van die verhalen die dan gaan van jongeren krijg je nergens meer voor en ze willen niks. Nou, dan zie je hier gewoon een heel simpel mechanisme. Als school organiseer je wat, van je, je moet het je moet in, in zekere zin doen. Ja. Maar je krijgt zelf de ruimte om te kijken hoe je, Dus je zoekt iets wat je leuk vindt. Dat is heel en, makkelijk om te zeggen. Dan, uh, jongeren hebben nergens geen zin meer. En ik denk dat elke ja, generatie die mensen heeft... Dat is ook grote die, uh, die horen, el ja, Elke is, generatie heeft mensen die, ja, die, wel, die graag willen en niet ja, willen. Ja. Ja, ja. En als je ja. maar wilt, dan kom je er van eigen zelf. Ja. Maar je kunt het soms ook een beetje makkelijker maken. Denk ik wel eens. In plaats van iets wat werkt. Dan zeggen, nou, moeten we toch weer eens naar gaan kijken. Want dan krijg je natuurlijk weer onzekerheid. Ja. Ja, dat Was je verrast toen je ineens op het podium geroepen werd? Ja, want ik... Elk jaar wordt er eigenlijk al gevraagd, van, hé, ga je mee naar uh, de vrijwilligersbijeenkomst? En dan, ja, ik zeg meestal nee, want um, ja, ik wist ook niet, eigenlijk niet wat me daar te wachten stond. Dus dit jaar ook, ik had gezegd van, hé, ik ga niet mee. Maar toen was het eigenlijk al een beetje dat ik die prijs zou krijgen. Dus toen, nou ik er zo over nadenk, toen kreeg ik echt zo'n oh terug, weet je. <lacht> dus ik dacht, oké, okay, maar prima. En uh, een andere uh, vrijwilliger, die had operatie met zijn knie gehad. Uh -huh. Dus die heeft mij goed mee kunnen lokken door te zeggen van, uh, als je mijn spullen meedraagt <lacht> en uh, ik moet ook een stukje schrijven, dan uh, wil je dan mee om mij te helpen. Ik zei, ja prima. En toen zat ik daar en toen werd ik geroepen. <lacht> en toen schrok ik. ja. <lacht> ik had het helemaal niet komen. En God had voor jou ook, Henk, uit. Ja, <laughs> ja, ja ik was, eh, kan ik kan rustig zeggen, totaal verrast. Ik zit er nog steeds aan te denken dat ik daar er geen erg in gehad heb. Want hè, mijn vrouw weet er zes, zeven weken geweten en ja. met mijn kinderen en mijn besturen en mijn leden en iedereen en ik eh, had er geen erg in. Maar wij hebben een secretaris in die is er heel nuchter in. En die geeft op een gegeven moment gewoon een... Wij hebben in half, eh, november nog 75 jaar bestaan gevierd van de EHBO-vereniging en een paar mm -hmm. dagen eraan. de ik krijg gewoon een simpel mailtje van dat de gemeente gebeld heeft, hebben we op de vrijwilligersavond moeten komen en hebben we gehuld worden om, als bestuur. Dus ik denk, ja dat kan. En hij zegt, bij de vereniging Hoorn heeft dat toen ook meegemaakt dus en wij maken er nou mee. Dus, uh, en dan had ik de vorige week woensdag bestuursvergadering en ik zeg nog als voorzitter van, het uh, allemaal op tijd een beetje in uh, Jan van zout te zijn, en gaan bij elkaar zitten. En we gaan samen naar voren, want we hebben het samen gedaan. <lacht> en ik zat er gewoon te wachten en ik denk, ja, dat komt oh, ja, er dan op een gegeven moment, ja. Yeah. <lacht> Ja, maar ik het is een heel mooie, ja, heel, heel leuk en heel, het doet ook echt goed zo, want ja, ik zei, de, de waardering van de vrijwilliger, daar wordt dan een keer door getoond en daar vind ik dat toch wel heel leuk. Ja, het klaar. is een grote eer. Nou, en ik zei, de burgemeester doet het ook heel vriendelijk, heel, heel uh, fijn ook, hè. Dat, is echt, dat is echt een gave die zij heeft en uh, ik moet zeggen, ja, ja, het is een heel goed gegevens. Dus jullie vonden het een eer, toch? Ja, ook al staat die spotlight helemaal op je gericht. Ja. Dat niet goed. Nee. Die staat letterlijk op je gericht. Ja. In het donker en dan leuk. Ja. Ja, nee, dit het... is een mooie gewaarwording. Ja. Ja. Uh, ja, ik had het eigenlijk. Als ik had, het, ik had, het, ik had, het had het geweten, was het misschien toch wel leuk geweest. Maar nu is het eigenlijk nog wel spannender geweest. Hè. Ja. en dat is ja. natuurlijk een mooie motivatie zeker voor jou als jongste ja. Ja, ja, om ermee door te gaan hè. Je, ziet dus ja, het, je ziet wat het, wat het brengt en ja. je kunt de andere mensen ook weer mee motiveren nee. ja. dat is ook de prijs, nee, dat is de prijs. Ja, ja, want jij ja. hebt ook een, een, ook een, een geld ja ik ben rijk ja? Ja. Ja. Nou, die mag je besteden die, die, ja. nee, die mag je die besteden in de stichting hoeveel heb je erbij gekregen dan? 350 euro dat is meer dan ik kreeg maar die moet ik in de ja. stichting die moet je in de stichting ja en wat ga je ermee doen? Weet je dat al? Nee, ik ga er heel goed over nadenken. Ja. Ik heb een jaar, dus uh, <laughs> dat moet wel goed komen. Ja, maar dat komt wel goed. we moet gewoon even met iedereen uh, over hebben. Magie, ja. Maar het leuke is van zo'n uh, vrijwilligersavond. Uh, er wordt een hele waslijst opgenoemd wat jullie allemaal gedaan hebben. En dat is altijd veel. Daar sta ik ja. iedere keer van te kijken. Maar ook je organisatie is... Wordt er eventjes genoemd, hè? want nee. de EHBO, je ja. leest het wel, EHBO-AW, maar verder heb je nee. eigenlijk niet nee. een goed idee. Nee, maar daar wordt er ook door bereikt. Hè. Dat ja. mensen nog eens een keer attent worden van, er zijn EHBO-verenigingen gehoor, hebben ook een heel goede vereniging. En daar hebben we ook een heel actieve. Ja, ja. En die worden daar eens een keer netjes naar voren toe gehaald, en ze zijn hè, wat ze doen en dat ze nodig zijn en noem maar op. En dan denk ik, ja, dat is ontzettend goed. Ja. Maar ik moet ook zeggen, de gemeente die, die, ja, heeft daar nou ook wel begrip voor, voor uh, de EHBO-verenigingen. Want een aantal jaren terug met het project van Back to Basic toen de mm -hmm. subsidie op uh, orde ging, toen hebben wij als het ware uh, ja, bericht gegeven dat er uh, de subsidie op nul stond. En toen heb ik ja, toch mijn toch best een beetje boos gemaakt en op een gegeven moment in een inspreekbeurt gevraagd bij de commissie Welzijn en toch toch wel betoog houden dat mensen letten op, want een EHBO-vereniging is nodig in een woongemeenschap. En op een gegeven moment ook de voorzitter van Goorland mee geholpen. En toen hadden we de week erop een beetje provoceren bij de gemeenteraad. En toen heeft de gemeenteraad, als dus waar toch toch de vraag gesteld: van uh, beziet het eens opnieuw en zorg dat de verenigingen toch een bijdrage krijgen. Dus dan nou krijgen we eigenlijk jaarlijks een bijdrage, die eerste hoogte van het subsidiebedrag was. En dan moeten wij natuurlijk wel een financieel verslag van inleveren en een jaarverslag van bij me doen, want dat is heel normaal. Ja. Terecht. Maar zodoende kunnen wij toch die verenigingen draaiende houden, want ja, er is gewoon geld nodig. Wij zetten elk jaar best wel geld om, om, om de vereniging te laten draaien met je hulpmiddel en huur en opleiden van de instructeurs en donateurschap van de, van de Nationale Bond en verlengen van diploma's en, en verbandmiddelen kopen. je hebben in Riel bijvoorbeeld alleen al 18 verbandkoffers thuis staan bij de leden, vers, verdeeld over het dorp. Dus iedereen die in de buurt weet van nou dat is een NHBO met een verbandkoffer in zijn bezit. Dus ja, was daar eerst iets gebeurd. Worden die mensen ook, ook benaderd en geroepen. Ja. Maar die verbandkoffers moeten wel elke keer ververs worden en het, ja dat snap wel. Ja. En dan ook die AED voorziening, dat is ook natuurlijk een ja. dure voorziening. Ja. Ja. Ook... wordt je ook gesubsidieerd dan, of regio, regio, ja. uh, gaat dat via jullie allemaal? Ja, ja Jullie doen het werk en je ja. krijgt de apparatuur. Ja, wij ja, hebben er heel, dan. waar we eigenlijk eigenlijk, eigenlijk voor lopen hebben in 2007 is de AED verhaal een beetje begonnen, toen hebben wij heel snel een AED trainer gekocht en ons MS opgeleiden. Maar snel kwamen wij erachter. Als je mensen opleidt en je hebt geen apparaat in noodgeval, dan kunnen we nog niet veel. Dus toen ja. hebben we toch op een gegeven moment een beroep gedaan op de middenstaatsvereniging in Riel. En die zijn toen zo spontaan geweest dat ze ons een apparaat geschonken hebben. En wij hebben dat vereniging in de stalen kast aan de muur van ons ontmoetingscentrum in de Leipelman... ...midden in het dorp gehangen en goed kenbaar gemaakt. En toen is dat eigenlijk al gaan werken dat het apparaat dan enkele hier gebruikt is. Eén keer met succes en een keer jammer genoeg niet. Maar dat kan. En langzaam is, is dat uitgebreid tot het nodige, dat er elke binnen een straal van, van 5, 6, 700 meter een apparaat beschikbaar is. En mensen opgeleid. En, ja, en toen is er ook die Goorland stichting H7 opgericht. En daar zei ik, ben als voorzitter ook voor benaderd. Omdat ik dat toch in principe de heel dan als het voortouw had gehad. Allemaal. En dan hebben we toch in enkele uh, jaren tijd in Gorel uh, 19 apparaten weg kunnen hangen tegen de gevels van de woning. Of verspreid over de kerngorelen. Kijk, nou, moet die apparaat elk jaar, ene keer door een erkend bedrijf, een service op verleend. Want dat hoort dan ook. Dat is net een APK bij een auto, hoort mm -hmm. dat ook. En ze zijn verzekerd. En eh, wij leiden steeds de mensen op die er behoefte aan hebben. En wij zorgen voor de herhalingen, want dat is natuurlijk ook nodig. Elke twee jaar vervalt zo'n certificaat. Ja. Moet ik het een keer laten zien van de kunt, en dan wordt het weer verlengd. Maar alweer al is al best wel veel geld mee gemoeid. Dat is gewoon. En energie. Wat, wat, hoe en energie. Dat dan financieel rond? Ja. Nou, de, de gemeente heeft toen op een gegeven moment zonder jaren terug, ik ben van 2011, 23.000 wel beschikking gesteld. En dat zou daar gebruikt moeten kunnen worden door de stichting voor kasten en voor verzekering en voor uh, onderhoud. En daar hebben wij daarmee al in gang gegaan. We hebben een aantal kasten gebouwd en weggehangen. En de apparaten zijn eigenlijk van de mensen... Uh, zelf, van de bedrijven of van particulieren of van een gezondheidscentrum en zo. Die apparaten die hangen nou in die kasten. Mm -hmm. En dan, zo is dat heel lijk ook gebeurd. Een aantal bedrijven hebben gesponsord en daar hebben we apparaten voor gekocht. En die hebben allemaal in kasten gehangen. Mooi. Dus dat de, de, de, de geld is eigenlijk bijna totaal besteed aan kasten, aan onderhoud en aan service en aan enkele ja. apparaten erbij gekocht. Ja. Ja. Ja. Ja, in zekere zin, zijn jullie in eerste gezondheidszorg Ja, ik heb ook al gezegd, en dat heb ik toen nog in de verhaal bij de gemeenteraad haagemaakt. Wij zijn een basisvoorziening. Net zo goed als we een Brandweerauto ja. in het dorp we hebben staan, in de kern we hebben hier een, en, en bij ons ook. Is het een EHBO-voorziening in principe ook. Want ik zeg altijd, wij hebben in Nederland een geweldige professionele hulpvoorziening. Maar de eerste vijf minuten die kan niemand al dood zijn als ja, je niet ja. geholpen wordt. Dus nou, We hebben het... ons toen de tijd echt ook over verbaasd. Omdat bij alle grote evenementen ja. die er zijn, zitten er altijd mensen ja. van de EHBO. Ja. Dus je zou zeggen, ja. uh, kijk, je, je verleent een dienst. Ja. En, en, ja. en dan word je onmogelijk gemaakt ja. om een dienst te verlenen. Ja. Die ja. ze wel verwachten ja. dat ja. je die maakt. Daar werd ik toen ook wel een beetje, ja. een beetje, een beetje, ja. een beetje boos. En ik heb ook ja. duidelijk, ja. er spreekt toch helemaal geen waardering uit. Als je ja. ook helemaal ja. niet steunt, hem, dan ben je ja. ook net tegen, tegen het eigenlijk van jou zeggen Van mij hoeft het niet. dan denk ik, nou... En festivals kunnen niet doorgaan als er geen ERBO nee, nee, nee. is. Maar worden die, nee. door, als je die festivals op de kermis, wordt er vanuit de kermis ook geen bijdrage richting de EHBO geleverd? Nou, ik denk het. Bij ons in ieder geval niet. En de Goorlen weet ik het niet. Maar de die zal wel ergens be, be, be, berekenen, denk ik. Want die zitten er heel veel, heel veel ik, ik zal het er toch stevig over ja. nadenken. Ja. Ja. Ja. ja. En wij doen het in principe ook. En dat doen Goorlen ook. Ik dus schrijft het bedrijfsplan ja. wel even. Ja, nee, ja dat niet, dan neem ik die soepak van haar mee. Hè. Ja, ja. Uh. want ik had ook aan jou een vraag. Die groep Vrijwilligers, die je, is, je doet het alleen in de Haspel. Is ja. alleen in de Haspel ook uh, sport voor, uh, voor gehandicapten? Of is dat ook in andere sportcentra? Volgens mij alleen in de Haspel. Ja. In de haspel. Ja. En hoe groot is die groep? Vrijwilligers. Um, dat weet ik niet precies. Nee? Ja, ik tel niet eigenlijk. <laughs> um, ja, ik denk... Um, Evenveel als de sporters. Evenveel. Misschien eens. net iets meer. Eén op één of zo. Dat ja, vrijwilligers... zo daar... Daar is het eigenlijk wel, ja. ja. Sommige dingen die kunnen wel met uh, meerdere personen. We doen ook ke uh, kegelen. En dat is eigenlijk uh, een beetje hetzelfde opzet als met het schoelen. Met uh, de elastiek. En ja, daar kun je wel uh, meerdere uh, sporters op één, uh, ja, ja. één uh, vrijwilliger zetten. En worden jullie daar ook in begeleid, ik bedoel? Of is het gewoon van, nou, dit is mevrouw of meneer die... en die ga jij nu mee helpen sporten? Of krijg je toch ook een... een... Nou ja... Inlui, een scholing. De, de meeste doen het al heel lang mee. Ja? Dus die, zijn ook, uh, die hebben ook al echt een band met de sporters. En die hebben dat vanaf het begin mee gedaan. Okay. Dus als je daar binnenkomt, dan wordt er wel uitgelegd van... Uh, die uh, heeft die en met die, daar moet je daarop daar op letten. Okay. En uh, ik kreeg een map uh, te zien van waar alle sporters in stonden. En uh, wat een beetje het ziektebeeld was. Uh, Oké. Okay. Waar, ja, wat je daar het beste mee kon doen. En okay. hoe je daar het beste mee contact uh, kon krijgen, mee kon communiceren. Ja. Ja. Graag van. <laughs> ja. En voor de EHBO, als ik Ho gewoon 10, 20 jaar terugkijk, volgens mij is jullie werk alleen maar zwaarder geworden. Wat ja. vergis ik me erin? Ja, ja eigenlijk ja. wel. De, die die AID-voorziening is eigenlijk een heel ja. zware afdeling. Want het is want ontzettend is echt, heftig, uh, natuurlijk, wat ja. er dan gebeurt in korte tijd. We hebben dat al verschillende keren gehad dat onze leden ingezet zijn. Maar dan, ja, dat is heftig hoor. Ja, daar hangt mis... alles vanaf. Ja, daar hangt alles vanaf. Ja. Ja. Ja. We hebben ook daar geld voor, ja. je bent vrijwilliger. Ja. Je ziet iemand voor je ogen doodgaan. Ja. En dan? Wat gebeurt er dan met die vrijwilliger? Ja, die vrijwilliger kan dan natuurlijk wel steun krijgen van onze Nationaal Bond. Heeft er ja. een organisatie voor die steun verleend. En wij moeten dat bestuur natuurlijk ook dat we attent op zijn als we mensen hebben die... Die hulp nodig hebben, maar de, het blijft voor de persoon in kwestie ontzettend heftig hoor, als je dan moet je auto ja, maar dat is bij elke... Bij ons in de straat heb ik toch de pech gehad, of het geluk net genoeg genoemd dat er veel auto gebeurd zijn, maar als je daar naartoe gaat met je koffer en je ziet dat twee auto's tegen elkaar en dan, uh, je weet niet wat je aantrekt. Nou, dat is eventjes uh, ontzettend vervelend, heel, maar ik zeg, altijd, je gehandeld dan natuurlijk wel, als je de kennis hebt, hè, dat doet het. Hè. Het stinkt, hè? Dan dan op dat moment, ja, doet je kan Doe wat je doet, piloot gewoon. En daarna heb ik het op Maar, toch, ja. He? Ja. maar ja. toch, ik bedoel, jouw ja. hand hangt alles vanaf. Ja. Als jij even een knopje niet goed kan vinden van zo'n ja. AI, ja. ja, ik noem maar iets ja, ja. Ja, ja. van de spanning. Ja, maar dan verdient het niet, dan ook ja. de, ja, ja, ja. Ja. de training. natuurlijk. het trainen. Maar ja. dan kan ja. ik me ook weer voorstellen dat toch ja. mensen zeggen: Ja, vroeger was de Job wel leuk van een groep die we kenden, maar nu. Het is niet alleen maar blaren, ja, door prikken. en, en, en, en, en nee, dus plakken. Ja, wij we krijgen wel nieuwe ja. mensen, maar ook, ook toch niet meer makkelijk natuurlijk. Ja. Uh, dikker zijn wel mensen die volgens de opleiding of van de beroep uh, dat nodig hebben, die komen dan de cursus ja. volgen. Hè. Maar, maar echt iemand die zo'n spontaan zijn aanmeldt, daar valt niet mee. Die, die hebben ze dikker nimmer niet meer voor over om die cursus compleet te volgen en, uh, en te hebben, blijven herhalen om het bij te houden. Dus, of ja. niet durven, toch ook. Ja. Want je ook, je jammer, hebt een grote verantwoordelijkheid op dat moment. Maar je hebt zo'n 30, 90 leden en er zijn er een stuk of 30 bij. Die doen dan ook diensten je evenementen. En die anderen die doen het eigenlijk niet. Omdat ze ook een deel niet durven natuurlijk. Nou mensen, ja. het lijkt me wel duidelijk. Ja, ja. Ik Vrijwilligers ik het. Het. zijn nodig. Je kunt er een prijs mee winnen. Maar daar doen jullie het niet voor. Nee. Ja, dat is pas achteraf dat je denkt van, wat is me overkomen? Ja. Als ik dat geweten had, was ik er nooit aan begonnen. Want, die, want ik ben nu een bekende goordenaar. Dank. Aan onze gasten. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Robert Tink van Leaks. Ja, goed gezegd. Vera de Brouwer van, ik noem het maar even voor het gemak, de sportgroep Gehandicapten. En Henk Aerts van ongeveer alles in Rio. <laughs> Wat nodig is om vrijwilligers overeind uh, te houden. Deze uitzending is weer te beluisteren. Uh, op dinsdag, donderdag, morgen en zaterdag. En op internet via Golskringen. En tot volgende week.